In België hebben zo'n 350 Afghaanse asielzoekers de nacht buiten doorgebracht voor het stadhuis van Bergen. Ze eisen een gesprek met premier Di Rupo, die tevens burgemeester is van de Waalse stad. Ze willen de garantie dat ze niet worden uitgezet en eisen een verblijfsvergunning, desnoods een tijdelijke. De lokale autoriteiten van Bergen hebben de asielzoekers beloofd dat hun dossier zo snel mogelijk wordt bekeken, maar daar namen de Afghanen geen genoegen mee. Iets meer dan een jaar na het overlijden van Rishi... doet de rechter vandaag uitspraak in de zaak van de jongen... die door een agent werd doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden... ontslag van rechtsvervolging. De agent zou genoeg reden hebben om aan te nemen... dat Rishi een bedreiging was. De jongen van 17 rende op station Hollandspoor in Den Haag weg... toen agenten daar aankwamen. Hij werd neergeschoten. Rishi bleek ongewapend. In Amersfoort is de verhuizing van het Meander Medisch Centrum aan de gang. Bijna 130 patiënten worden van de huidige twee locaties overgebracht naar een nieuw pand. Als alles goed gaat is iedereen aan het begin van de middag verhuisd. De patiënten die vandaag verhuizen zijn deels ernstig ziek. Ze worden met ambulances en onder politiebegeleiding vervoerd. Een Brits passagiersvliegtuig heeft gisteravond een gebouw geraakt op de luchthaven van Johannesburg.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 Het weer, vanochtend is het zo goed als droog met flink wat zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen en het gaat hard waaien. In de middag is het een graad of zeven, later wordt het iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen, het is maandag 23 december. Melk is vandaag de motor waar deze uitzending op drijft. De prijs loopt op, de productie stijgt, maar ook het aantal stallen dat gebouwd wordt. Jeroen Schutteijzer neemt ons mee. En de topman van Friesland, Campina, komt langs in de studio. We gaan verhuizen. Nou ja, uh, wij niet. Nog niet. Dat is pas volgende week op Radio 1. Het ziekenhuis in Amersfoort gaat verhuizen. En Josephine Trehi is erbij. Vanaf half zeven hoort u haar. Verder praten we bij over de situatie in Egypte. Er is weer een vuurwerkmeldpunt geopend. En een bijzonder fenomeen in de natuur. Onder de ijskap in Groenland ligt een vrij groot meer aan water. Ook dat is nieuws. Twee dagen voor kerst op Radio 1. En wat draai je dan? Nou, dan draai je Brian Adams. Christmas time We waited on. Christmas time Something about Christmas Time, tijd voor het nieuwsoverzicht. In Zuid-Sudan heeft de Verenigde Naties alle niet-noodzakelijke medewerkers uit de stad Borg geëvacueerd. wordt hevig gevochten. Het regeringsleger probeert de stad te heroveren op de rebellen. Ook een onbekend aantal buitenlanders en gewonde burgers is geëvacueerd, zegt een VN-coördinator. So Ik heb uh... van.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 Een evacuatie gebeurde met helikopters van VN en met Amerikaanse burgertoestellen. Het gaat er hard aan toe in Bor, zegt de VN-coördinator. Hij vertelt wat hij aantrof in de stad. There were there was a lot of looting, a lot of gunshots, a lot of dead bodies, and uh very, very out of control youth. Uh, heavily armed and um... Dat moet onder controle VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon deed gisteren opnieuw een oproep aan de leiders in Zuid-Soedan om alles te doen wat in hun macht ligt om het geweld te stoppen. In Istanbul is een demonstratie tegen de regering uitgelopen op een confrontatie met de politie. De betogers gooiden met stenen naar agenten. De politie schoot traangasgranaten af en gebruikte waterkanonnen om de honderden demonstranten uiteen te jagen. De demonstratie was in eerste instantie gericht tegen bouwplannen in de stad... maar keerde zich tegen de manier waarop premier Erdogan... omgaat met het grote onderzoek naar corruptie. Daarbij zijn enkele zonen van ministers opgepakt. Een mega verhuizing in Amersfoort vandaag. Daar gaat, na jaren van voorbereiding... het Meander Medisch Centrum over naar de nieuwe vestiging aan de Maatweg. Patiënten en personeel uit de oude locaties Lichtenberg en Elisabeth... worden sinds vijf uur vanochtend onder politie politieescorten... overgebracht naar het gloednieuwe ziekenhuis. Het personeel is blij met de verhuizing. We gaan naar een prachtig nieuw ziekenhuis... Deze twee locaties, de zorg was optimaal, is altijd zo geweest. En tegelijkertijd, we waren gewoon uit onze jas gegroeid. Het is oud, nou ja, u ziet het om u heen. Dat betekent dat we er enorm veel zin in hebben om naar het nieuwe ziekenhuis te gaan. Maar het geeft ook echt iets met elkaar. Eerder is al veel apparatuur overgebracht. En ook de dialysepatiënten komen al een week naar het nieuwe ziekenhuis. Spoedeisende hulp wordt straks om acht uur in gebruik genomen. En dan gaat ook de afdeling verloskunde open. Baby Dani is een van de laatste baby's die is geboren op de locatie Elisabeth, midden in de verhuizing. En dat was wel te merken, zegt de prille vader. Er waren bijvoorbeeld geen, geen rolstoelen, geen normale rolstoelen meer of geen afstandsbediening meer van de tv. Dat was al verhuisd, maar dus dat merk je zeker. Ja, dat ziet er even wat anders uit. Dus je zit in een uh, ja, overalstandig huisdoos. Maar uh, daar kijk je heen. Op dat moment uh, maakt het je niks uit. Nog nee. 150 patiënten worden met ambulances naar het nieuwe ziekenhuis gebracht. Begin van de middag moet de hele operatie klaar zijn. We zijn er natuurlijk vanochtend met onze verslag even bij. Na vier dagen serious request staat de teller op ruim 4,3 miljoen euro. Gisteravond is er weer een tussenstand bekendgemaakt van de actie van 3FM en het Rode Kruis. Het bedrag is iets hoger dan vorig jaar na vier dagen. De DJ's Giel Belen, Koens Wijnenberg en Paul Rabbering haalden gisteravond de check uit de blauwe envelop en waren hoorbaar blij met het resultaat. En wat is de tussenstand? Is. Wow! 4.328.242 euro! De dj's zitten sinds woensdagavond in het Glazen Huis in Leeuwarden. Halen geld op om kindersterfte door diarree tegen te gaan. Vorig jaar werd met de actie ruim 12 miljoen euro opgehaald voor, uh, voor het Rode Kruis. Dat is het nieuwsoverzicht. Dan pak ik de kranten erbij. Die hebben het natuurlijk ook over Serious Request. De Telegraaf heeft een fotootje voorop... en zegt dat het etentje met Emil Roemer... waarop geboden kan worden, zeer populair is. Het bedrag staat nu op 750 euro. Ook het AD heeft een foto. en De tekst, crisis of niet, het geld stroomt binnen bij 3FM. En wat staat er dan verder? Nou, het AD begint met een verhaal over blusdekens. Levensgevaarlijk. Waarschuwing van de brandweer. Koop en gebruik hem alsjeblieft niet. Want die werkt niet. Sterker nog, sommigen vatten zelf vlam. Terwijl ze de bedoeling juist hebben om dat te verkopen. Uh, de Volkskrant, nee, maar laat ik eerst trouw pakken. Want die hebben ook een verhaal over de brandweer. Veel brandweerposten dicht. Vakbond van vrijwillige spuitgasten vreest voor het verdijnen van 150 tot 200 kazernes. Allemaal als het gevolg van nieuwe regelgeving die op 1 januari ingaat dan de Volkskrant. Die hebben voorop een foto van Ajax koplopen... naar droomdebuut Jaro Riedewald. Maar ook een verhaal over werkgevers. De werkgevers laten de nullijn los. Organisatie van Algemene Werkgevers... neemt afstand van het verzet van wintjes. En die is van VNO-NCW tegen hogere lonen. In Spits, de wraak van de weergoden, is een heel ander verhaal. Jarenlang hoorden we verhalen over klimaatveranderingen... extreme weersomstandigheden die ons te wachten stonden. We lachten erom, we gingen ervan uit dat het allemaal los zou lopen. Maar ineens waren er stormen, immense regenbuien... en zelfs tornado's, de weergoden, namen dit jaar wraak op ons ongeloof. En dat leggen ze vervolgens nog eventjes uit. Nou, nog eventjes ook de telegraaf erbij gepakt. Die hebben onder de titel Rood-Witte Kerst... Uh, een verhaal over Ajax dat winterkampioen is geworden. En binnenin gaan ze daar verder op over die wonderbaarlijke opstanding. Een beetje Duits zelfs van Ajax in de slotminuten. Geschenk uit de hemel. Ajax dankt wintertitel aan goudhaantje Jaro Riedewald. En daar moet ik van mij het redacteur ophouden. Tijd voor muziek. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. Wakker worden met het NOS Radio 1 journaal.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 Het is een other day. Bertolf zong het. Het is uh, kwart over zes geweest. En ik wil u eventjes mee terugnemen naar Rotterdam. Na april van dit jaar. Ja, we horen katten en honden. Maar bij uh, de dierenopvang in de regio Rijnmond... komen ze van alles tegen die, uh, waarbij er lang is gewacht om naar de dierenarts te gaan, dus die komen in een, uh, die verkeren dan in slechte gezondheidstoestand. Voorbeeldje? Uh, katten die helemaal verveeld zijn, veel te lange nagels, ingegroeide nagels. Allerlei problemen eigenlijk. En dan gaat het geld kosten bij de dierenarts? En dan ja. is het feest over. Dan is het feest over, ja. Al die opvangcentra die zitten bomvol. En dat geldt ook voor de regio Rijnmond. Hè. Helemaal vol met katten en honden. Het is, blijft toch altijd heel vaak een soort impuls. van Ik wil eigenlijk wel een hond. En ook al hebben ze de week over nagedacht. Ze willen een hond. Maar als ze eenmaal die hond hebben of die kat... dan komen de nadelen pas En denken, oh ja, ik ga toch al aan bank bankzal zitten. Of uh, hey, ja. hij moet een paar keer per dag uit. En je hebt ook mensen die toch nog het, de fatsoen hebben om me hier te brengen. En die zeggen, ja, sorry, ik heb geen tijd. Of ik ben allergisch. Of ik heb wat andere dingen. Allemaal Vraag, vaak zijn het dan smoesjes, we prikken er vaak doorheen. is de hond, hello, de hond. Ik moet een beetje denken aan mijn eigen kat. Die, die was eigenlijk van een drugsverslaverde. Die moest naar een uh, gesloten opvang, maar het beest mocht niet mee. En vandaar dat we hem sinds 2009 hebben. Ja, nou... dat is een soort adoptie, dus eigenlijk. Ik ben eigenlijk een, ook een adoptiemens. Ik buik al rond. Nou, dit nummer kent u wel, hè? Ja, dat is een beetje mijn leeftijd, hè? Ja. <laughs> het loopt ook heel slecht af met het beest, want hij begint aan het meubilair... en dan eindigt het allemaal... Ja, maar dat klinkt allemaal gek, maar het is wel werkelijkheid. Je ziet wel dat de mensen er eigenlijk een huis die nemen... en dan weten niet wat de gevolgen zijn. Er is de hond, hello, de hond. Spreken over Bello, de hond, de dierenasiels. mijn Myno Remmers was daar eerder dit jaar op bezoek. Ze lijden onder gevolgen van de financiële crisis... en ze raken overvol door armlastige eigenaren. We gingen eens kijken of de situatie nu, acht maanden later... in Rotterdam, inmiddels is verbeterd. De reportage is van Henrik Willem-Hofs. Zullen we bij de katten gaan beginnen? Ja, is goed. Hallo. Hey, hey. Hallo, de dieren zitten nu op, op een gemakje te wachten tot er de mensen komen kijken. En uh, ja, ze zijn, op deze plek zijn ze dus uh, plaatsbaar. Dan kunnen ze naar de mensen toe, naar eigen huis. Rines Hitzert van het dierenasiel in Rotterdam. Afgelopen april waren we hier. Toen was het hier bomvol. Onder andere ook doordat veel mensen door de economische crisis ja, hun dieren hier brachten. Hoe is het nu? Ja, het is nog steeds, de economische crisis merken we nu. Alleen we zitten niet zo bomvol. Omdat wij wel een vermoeden hebben dat met name honden veel meer geplaatst worden vanuit de Marktplaats vandaan. Maar je ziet wel een, uh, een groei, met name met huisuitzettingen. En dat is zeker met 30, 40 gestegen... dat dieren die uh, ja, de mensen niet meer in hun huis kunnen blijven wonen... en die worden dan bij ons gebracht. En dat dat is... zijn hele treurige gevallen natuurlijk. Dat zijn hele treurige gevallen. En dat, zijn, dat denk ik, dat, wel, dat ik weet wel bijna zeker... dat dit het gevolg is van de economische crisis. We kregen een telefoontje dat een hond op de oude wetse manier... weer aan een paal stond gebonden... We zijn gekeken, was een Turkse herder van een half jaar oud. En die, die hond de, wat hier staat, die had medisch zo'n grote klappen gehad. Alles bij elkaar eigenlijk. En ja, de mensen, ik weet bijna zeker dat het op economische redenen is weggegaan. Meneer, mevrouw, wat komt u halen? Nou, we komen nog niks halen, ik komen alleen kijken. Wat zoekt u? Een hele lieve kat. En er zijn veel stumpertjes he, door de economische crisis. Er zijn heel je. veel er katten, er katten die, of honden die hier gedumpt worden. Ja, zo is het. En daarvoor moet je hier bezig we hebben altijd beesten gehad en op een gegeven moment heb je een poosje geen beesten... en dan ga je toch weer naar belangen. Het is het weken te zeer om een kat. <laughs> <laughs> en wat voor een? Maakt, Maakt niet uit. Als het maar lief is. In uh, april zijn jullie gestart met Ik zoek baas. Er hangen hier ook allemaal nog postertjes hè? met dieren die een, een nieuwe baas zoeken. Hoe loopt dat eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk wel een succes. Want je merkt nu, vroeger zat je vrij beperkt in je werkgebied. En nu komen ze uit Groningen, Limburg, zelfs uit Duitsland. Komen ze kijken, ik heb een kat gezien die zo eruit ziet. Of een hond die zo eruit ziet, dat zoek ik. Dus het, het is veel breder dan we de dieren kunnen plaatsen nu. Dan klimmen we heel langzaam. Uit dat dal eind van 2013 zitten we nu. Denkt u dat dat hier nog even na hebt, die crisis? Nou, dat hebt zeker na. Nou, zeker hier in, in Rotterdam. Uh, we hebben een hoge werkloosheid. De werkloosheid stijgt nog steeds. Dus ik vermoed niet dat we hier voor, voorlopig profijt van hebben. En deze beestjes, die vieren de kerst hier? Ja, dat weet ik wel zeker, dat hier de kerst gaan vieren. De reparatie was van Hendrik Willem Hofs. Hij ging dus terug naar waar we eerder waren in april bij het asiel. Vrouwen mogen in de grote moskee van Parijs niet meer bidden in dezelfde zaal als mannen. Ze moeten nu in de kelder bidden en daar is een groep moslimvrouwen woedend over. Ze stuurden een brief naar het bestuur. Ze zijn een petitie begonnen die al door 900 vrouwen en mannen is ondertekend. En ze besloten het afgelopen weekend om ondanks het verbod toch samen met de mannen te bidden. Correspondent Frank Renaud volgde de vrouwen, maakte een reportage en die reportage eindigde met een moskeebestuurder die de journalist opsloot in een kamertje. De grote moskee van Parijs, een immens groot gebouw met een, nou even kijken, 26 meter hoge minaret, lees ik hier. En voor de ingang een groep vrouwen die. Ja, demonstreren in stilte, maar wel demonstreren. Want de vrouwen, de moslima's hier zijn boos. Als er nog veel mensen zijn die fysiek ons verantwoordelijk maken, dan gaan we in de kou. Een jonge vrouw met een grijze hoofddoek en rode lippenstift staat voor me. Mevrouw, u hoort bij de boze moslima's hier op straat. Absoluut. La moskee van Paris is heel symboliek. Want dat representeert de islam van de Frans. En te zien dat in de moskee die symboliseert de musulmans van de Frans, is heel choquant. Dit is de grote moskee van Frankrijk. De moskee van Parijs, de grootste, de hoofdmoskee zou je kunnen zeggen. En het is ja chockerend, eigenlijk dat hier dus mannen en vrouwen echt zo gescheiden worden. Het probleem is qu'on met en bas et que rien n'empêche une femme de prier dans la ja, même salle qu'un homme. est là le réel problème. Ze hebben dus ons naar de kelder verbannen en ze zeggen dat is ook een prima gebedszaal. Maar daar gaat het ons niet om of het een goede wel of niet gebedszaal is. Het gaat ons erom dat we gescheiden worden van de mannen in de grote gebedszaal. En dat willen we niet. Nou, een van de organisatrices van de acties is Hanan Karini. Mevrouw Karini. Dan gaat het niet alleen om die kelder natuurlijk, want in de brief die hij gestuurd heeft gaat het ook bijvoorbeeld over de gelijkheid tussen man en vrouw binnen de islam. Oui, complètement. En fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de traditions culturelles qui sont prises pour des traditions religieuses. Er wordt gedaan alsof er tradities zijn, alsof dat religieuze tradities zijn. Mannen-vrouwen scheiden. Voilà. Et donc, par exemple, l'imam nous a clairement dit, c'est illicite, c'est haram, d'être dans la salle principale, alors que ça n'a jamais été illicite. En de imam hier bijvoorbeeld zegt dat het illegaal is, niet toegestaan dat vrouwen die grote gebedssaal. Maar dat slaat helemaal nergens op, zegt ze. Want dat staat helemaal nergens in de Koran. Wij mogen daar gewoon zijn. On peut prier derrière les hommes en toute dignité. Maar de vrouwen zijn de moskee binnengegaan. Zijn nog niet bij de gebed Maar lopen nu met de groep naar de zaal toe. Nou, de vrouwen worden door vier, vijf man die klaarstaan hardhandig tegengehouden, worden met armen weggeduwd, wordt geschreeuwd dat de deur naar de gebedsruimte dicht moet, die gaat dicht. En de vrouwen mogen niet naar binnen. Dieu et son prophète ontdekte een plaats honorabele aan de vrouw en jullie hebben het afgevuurd. Tous avec votre culture, on veut pas de la culture machiste et patriarcale ici. Ici, on est tous égaux. We zijn allemaal gelijk hier in de moskee. Mannen en vrouwen zijn gelijk. We willen geen machismo in de islam. Roepen de vrouwen. Maar één vrouw is nu met geweld wel naar binnen gegaan. Zich naar binnen gewerkt door de deur, en er ontstaat er ruzie. De vrouw is apart genomen binnenin, kan ik zien door de deur. Het is ontevreden. Ze hebben de vrouwen zijn Ze naar binnen gedrongen, zich naar binnen geduwd echt. En gaan de grote Je in. Maar niet zonder gemeen wordt flink geduwd en getrokken. hier, meneer Franck Wat is u in Moi, ik En je de responsabel bent. je de meneer. dat Je je Je En de politie, zoals die meneer ook zei, werd gebeld. De agenten kwamen na ongeveer een uur. En daarna mocht onze correspondent Frank Renaud de moskee weer verlaten. Overigens, het hele verhaal van Frank Renaud staat vandaag ook in de kranten te lezen. Het AD. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Louis van Gaal gaat voorlopig niet naar Tottenham Hotspur. De Engelse club is op zoek naar een opvolger... voor de onlangs ontslagen Boas Villas. Van Gaal is nu nog bondscoach... maar hij is beschikbaar na het WK van komende zomer in Brazilië. Tottenham wil hem nu al graag vastleggen. Maar een duobaan ziet Van Gaal niet zitten. Hij erkent wel dat er vanuit Londen belangstelling is. Ja, Ik heb gezegd dat ik in de Premier League uh, wil gaan werken. Dus uh, de kans is groot, maar dan nog... Uh,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 Ajax is winterkampioen na een 2-1-overwinning op Roda JC. Ajax heeft evenveel punten als Vitesse, dat bij Heracles niet verder kwam dan een gelijkspel. Dankzij een beter doelzaldo gaan de Amsterdammers voor het eerst sinds 10 jaar als lijstaanvoerder de winterstop in. Trainer Frank de Boer vindt dan ook dat zijn ploeg te goed voor staat. Nou, ik vind dat we weer stabieler zijn geworden na, na drie jaar. Dat we uh, wat we graag willen zien: uh, domineren, uh, ja, kansen creëren. Dat doen we eigenlijk al het hele seizoen, denk ik. En uh, bij misschien uit, uh, uitzondering, misschien twee uh, wedstrijden of zo. Maar voor de rest en wij zijn we eigenlijk bijna altijd de, boven de liggende partij geweest. En ik denk dat dat uh, heel positief is. En daar moeten we ook altijd van uitgaan. PSV sloot een dramatische eerste seizoenshelft af: met een 2-0. Overwinning op Ado Den Haag. Erg overtuigend was het niet, want Ado speelde bijna een uur met een man minder. Na nou rode kaart voor Doelman Coutinho. Trainer Philippe Cocu twijfelde, aan, twijfelde niet aan een goede afloop, maar hij was wel waakzaam voor een verdwaalde counter. Nou, daar moet je wel voor opletten, want ik denk dat we geweldig aan de wedstrijd begonnen. Uh, goed, uh, goed van achteruit. Uh, we konden een vrije man vinden en uh, ja, we kregen eigenlijk 300% uh, 100 kansen. Nah, die gaan er niet in en dan. Uh, ja, dan moet je inderdaad oppassen dat niet uh, een verzelde bal aan uh, de andere kant ingaat. Maar, maar ik moet zeggen, dat, ik, ik vond dat we eigenlijk... Uh, met, met een misschien nog iets rommelige fase in, in, in het midden van de eerste helft... Uh, uh, hebben we de, de grip er goed op gehad. En, uh, en ook een vertrouwen erin gehad dat, uh, dat die goal zou vallen. En uh, ja, dat gebeurde ook. In de Eredivisie werden gisteren nog twee wedstrijden gespeeld. FC Groningen versloeg NEC met 5-2. En Goa De Eagles was in Deventer met 2-1 te sterk voor FC Utrecht. Ajax en Vitesse gaan aan de leiding met 37 punten uit 18 wedstrijden. FC Twente en Feyenoord volgen op respectievelijk 3 en 4 punten. PSV staat na de overwinning van gisteren op de zevende plaats... en hekkensluiter is nog altijd NEC met 15 punten uit 18 duels. In Alphen aan de Rijn werd gisteren de finales gespeeld... om de Nationale Waterpolenbeker. Bij de vrouwen was ZVL de sterkste, bij de mannen UZSC. Het is de eerste grote prijs voor de Utrechtse club... die wordt geleid door mannenbondscoach Robin van Galen. Landskampioen BZC werd verslagen, maar eenvoudig was het niet. Een ruime achterstand werd omgebogen, mede door een pep talk van de coach. Nou ja. Weet je, ik heb ook de verantwoordelijkheid bij hun neergelegd. Van jongens, we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen of uh, met de petten naar gooien en die Wester 12-2 als een nachtkaars laten uitgaan. Ja, of je knokt gewoon punt voor punt terug. En uh, als je nog twee parten te spelen hebt, dan hoef je hem eigenlijk maar twee goals meer dan je tegenstander per periode te maken. En dat is zeker goed te doen. Um, en dat hebben ze gedaan, punt voor punt. Bij de Tennis Masters hebben Kiki Bertels en Igor Sijsling hun nationale titels geprolongeerd. Bij de vrouwen was Bertels in twee sets te sterk voor Olga kali -Ousnaya. Bij de mannen was Jesse Huta-Kalum de verliezend finalist. Hij werd vooral in de eerste set overklast door Sijsling, die de overwinning eigenlijk niet eens het belangrijkste vond. Nou ja, ik heb, ik heb niet zo nagedacht over winnen. Ik wilde gewoon uh, goed spelen en, en me voorbereiden op Australië... en daarin een aantal dingen doornemen... Uh, zoals mijn aanvallende spel. En dat is gelukt en, en uh, dan is uh, een, uh, het winnen een bijkomstige zaak. Handbalsten van Brazilië. Die zijn voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen geworden. In die finale wonnen ze met 22-20 van gastland Servië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen schakelden in de achtste finales nog Nederland uit. Oranje beëindigde het toernooi als dertiende. Goed, dat is de sport. Na half zeven zijn we in het Meanderziekenhuis in Amersfoort. Daar worden zo'n 150 patiënten verhuisd naar een nieuw gebouw. Dit is Radio 1. E. Nog net half zeven. Dorot Meegans, goedemorgen. Goedemorgen Bert. De meeste blusdekens die in Nederland worden verkocht... werken niet, meldt het AD op basis van onderzoek... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Acht van de twaalf blusdekens werken niet goed. Sommige vliegen in brand als ze in aanraking komen met vuur. Bij anderen komt giftige damp vrij.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 En bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn op de eerste dag... meer dan 2000 klachten binnengekomen. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Het meldpunt werd gisteren gelanceerd door een aantal lokale GroenLinks-fracties. Vorig jaar kwamen bij het meldpunt in totaal 82.000 klachten binnen. Het weer voor vandaag, vanochtend zo goed als droog met flink wat zon. Vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het vanuit het westen regenen en hard waaien. Vanmiddag is de graad op 7, later wordt het iets zachter. Helene, Helene je hebt toch geen files, hè, nu? Nee, ik heb geen files en ik verwacht eigenlijk ook uh, nauwelijks file vanochtend. Het is nu kerstvakantie, dus heel veel mensen zijn al vrij. Dus we verwachten eigenlijk niks. Nee, kortom, wij hoeven verder niet meer met elkaar te praten vanochtend? Als het goed is niet. Nee, ik hoop je niet meer te spreken. Nou, je wordt bedankt, Helene. Oké. Okay. We gaan het straks dan maar hebben over Colombia. Dan zijn ze kwaad, omdat de CIA zich veel meer bemoeit met de strijd tegen de vark dan bekend was. Na de ster legt Kees 1baas het allemaal uit.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 Ophef in Colombia over de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Die heeft Colombia geholpen bij het maken van bommen... tegen leiders van de guerrillabeweging beweging Varkt. Het blijkt allemaal uit een artikel dat is verschenen in de Washington Post... over praten met onze correspondent Kees Elenbaas. Kees, um, schokt de mensen nog in Colombia? Nou, het schokte me niet heel erg hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want het was natuurlijk al heel lang bekend... dat de Amerikanen zeer uh, actief waren in Colombia. Al vanaf het jaar uh, 2000 uh, is het plan Colombia van start gegaan. De Verenigde Staten hebben maar liefst 9 miljard... aan militaire hulp in Colombia gepompt. Uh, en dat was vooral bedoeld als... Uh, ja, strijd tegen de, tegen de drugs, eh, maar ook de strijd tegen de, tegen de vark. Dus op zichzelf is het niet zo verbazingwekkend... dat de CIA zich in die strijd heeft uh, gemengd... en daar zeer nauw bij betrokken was. Wat wel opvallend is, is dat... Uh ja, het verhaal in de Washington Post heel veel details geeft. Uh, um, heel veel details over de bommen, uh, de manier waarop er een gps-systeem in die bommen werd gemonteerd. Uh, hoe ze dat allemaal gedaan hebben, hoe ze onder de vliegtuigen werden gehangen. En ja, er zijn dus blijkbaar een aantal mensen geweest, zowel aan de Amerikaanse kant als aan de Colombiaanse kant... die uh, ...bereid waren om uh, uit de school te klappen. En dat hebben ze dus uh, uitgebreid gedaan tegenover de Washington Post. En dat op het moment dat er ook nog een Amerikaanse rechtbank is... ...die zich in de hele discussie rondom de vark aan het mengen is... ...want die eist uitlevering van twee varkkopstukken... ...die op dit moment in Cuba al vrede zitten uh, te onderhandelen. Maakt dat uitleveringsverzoek enige kans? Nee, helemaal niet. Want uh, uh, naar nu blijkt is dat dat uitleveringsverzoek er eigenlijk al uh, anderhalve maand uh, ligt... Um, de, de, de Colombiaanse autoriteiten die hebben er niets mee gedaan zoals je al zei, het komt van een, een, een rechtbank uit de staat Virginia het is een verzoek wel begrijpelijk, het, het gaat om om uh, vark onderhandelaars die waarschijnlijk betrokken zijn... in ieder geval volgens de autoriteiten in Virginia bij de Urobenios. Dat zijn uh, drugshandelaren aan de noordkant van, van Colombia. Dus uh, in die zin willen ze hun uitlevering. Maar het gaat lijnrecht in uh, tegen de officiële uh, buitenlandse politiek... van de Verenigde Staten. Uh, president Santos die was pas nog op bezoek bij president Obama. Die heeft zijn uitdrukkelijke steun uitgesproken voor het vredesproces... Um, zolang die onderhandelingen duren, gaan de Verenigde Staten niet om uitlevering vragen. Dus ja, deze, deze uh, move, zal ik maar zeggen, van de rechtbank in Virginia, die maakt geen enkele kans op dit moment. Ja, mm. nou, het geeft mij de gelegenheid om met jou nog even dat vredesproces uh, te bespreken. Hoe, hoe gaat het eigenlijk? Want we hebben er de hele tijd niks van gehoord. Nou, het gaat heel langzaam en het gaat heel traag. Een doorn in het oog van de, van de Colombiaanse autoriteiten... van de Colombiaanse regering en zeker van president Santos... die heeft gezegd, het, het mag niet al te lang gaan duren. Hij had een streep getrokken bij een jaar. Nou, we zijn al over dat jaar heen. Er zijn een paar deelakkoorden bereikt. Twee belangrijke punten over de, de landhervorming... En, en over de politieke participatie van de, van de FARC... Maar ja, daar kwamen weer wat vraagtekens bij te staan eh, afgelopen week, omdat de burgemeester van Bogota uit zijn ambt werd ontheven. Dat is een oude guerilla strijder van de M19. Um, ja, dat gaf vraagtekens bij de vark van die zeiden van, nou. Uh, als wij aan dat politieke proces uh, gaan deelnemen... en ons uh, wacht hetzelfde lot als die burgemeester van Bogota, dan weten we het zo net nog niet. Dus het, het gaat allemaal heel moeizaam. En, uh, ja, en een pijnpunt is vooral... Uh, gaat er amnestie komen voor uh, al die, uh, die guerilla-strijders? Uh, daar is de Verenigde Staten overigens ook niet voor. Dus dat is een van de moeilijke punten. En ik denk dat we daar nog wel maanden over gaan onderhandelen. Dankjewel, Kees. Kees Elenbaas, waar? Dat. Gaan we naar Amersfoort, want daar wordt een heel ziekenhuis verhuisd vanochtend. Josephine Trehi is uh, bij het uh, ziekenhuis in uh, Amersfoort. Josephine, en ze zijn vanochtend vroeg al begonnen? Ja, om vijf uur al. Um, het is een uh, enorme operatie. Van, er zijn twee locaties in Amersfoort van het Meander Medisch Centrum... die uh, gaan verhuizen naar één nieuwe locatie. En ik ben nu uh, bij één van die twee locaties... waar 101 patiënten vervoerd gaan worden... En uh, dat gaan ze de hele ochtend doen. Vijf uur vanochtend begonnen tot uh, een uurtje of twaalf. Telkens uh, met drie ambulances per keer. En dan een uh, politie-escorte erbij. Dat is, heeft te maken met de doorstroming van het verkeer. En uh, ik, ik was er straks even binnen. Ik sta nu bij de buiteningang bij de ambulances. Maar ik was er straks even daar beneden. En uh, ja, het zijn echt de, vooral de hele erge zieke mensen. Dus ik zag vooral uh, wat oudere dames en heren die... Uh, vanuit hun bed op de brancaars uh, werden gehezen en dan uh, de ambulances in. Mm -hmm. Want de, de mensen, zeg maar uh, de gebroken benen en zo... Hè, dat hebben ze allemaal al uh, verplaatst die, die of uh, anders gepland. Ja, die <laughs> hoeven nu niet, uh, nu niet vandaag uh, speciaal vervoerd te worden. En 23 december, dat hebben ze niet voor niks uitgekozen? Nee, dat is een rustige week. In, in de ziekenhuiswereld. Want uh, dan staan er niet zoveel behandelingen gepland. En dus dachten ze dat is een, een goede dag om uh, dat nu te doen. Het tijdstip, het leek mij een beetje vroeg voor die uh, zieke mensen... om om vijf uur ochtends uh, letterlijk van hun bed gelicht te worden. Maar... Dat is ook fijn, zeggen ze hier, voor de patiënten, want dan is het nog rustig. Dan liggen ze straks in het nieuwe ziekenhuis, kan gewoon de bezoek weer komen. Dus dat zou ook fijner zijn. Ja, en wanneer moet die operatie afgerond zijn? Oftewel, wanneer zijn alle patiënten over? Ja, rond het middaguur. Op die andere locatie worden maar 27 patiënten vervoerd, dus daar zijn ze eerder klaar. Ik uh, blijf hier nu nog eventjes na 7 en dan ga ik praten met uh, een meneer van de raad van het bestuur hier om te vragen hoe het allemaal gaat. En straks ga ik naar die nieuwe locatie om ook uh, patiënten te spreken die vanochtend vervoerd zijn. En dat nieuwe ziekenhuis dat is vandaag ook gewoon open? De, stel dat ik iets krijg in Amersfoort en ik moet naar het ziekenhuis, dan kan ik meteen al naar het nieuwe ziekenhuis? Nou, dan moet je nog eventjes wachten. Uh, om acht uur Ongelijk... gaat de spoedeisende hulp daar open. En okay. ook als je op uh, punt staat te bevallen... ook even nog wachten tot acht uur. Dan gaat daar de afdeling Verloskunde open. Ja, en als het nou voor die tijd gebeurt, Josephine... je weet met kinderen ook, die kloppen soms op de deur... dat je denkt van nou, het is nog geen tijd, maar ze komen al. Dan... Ja, nee, dan kan, je, dan kan je altijd nog even hier of op die andere locatie terecht. Oh, oké, okay. die blijven open tot, uh, ja. tot die tijd. Oké, okay, ja. we zijn helemaal bij. En jij gaat het verslag doen vanochtend. Tot later, Josephine. Tot, tot straks. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Hij is weer gevallen, El Gordo, oftewel de vette. De jaarlijkse Spaanse kerstloterij. Er was deze keer 2,2 miljard euro te verdelen onder de winnaars. En voor wie het interesseert, het winnende nummer was 62247. Hey. En zo klink je als je net een slordige 400.000 euro hebt gewonnen. Deze keer was het lot de mensen die het in deze tijden van crisis moeilijk hebben, gunstig gezind. Want veel prijzen vielen in Legranes, een voorstad van Madrid, waar veel arbeiders hun baan hebben verloren. En er kon ook veel geld worden verdeeld in Aracate Mondragon, in Spaans Baskenland. In deze regio hebben de mensen het zwaar te verduren. De werkloosheid is er torenhoog. Alfonso Martinez uit Madrid, een van de hoofdprijswinnaars, kan zijn geluk niet op. Tot gisteren zag zijn toekomst er somber uit. Ik werkte bij Iberia Travel, vertelt hij in Madrid. Vlak bij de kiosk waar hij zijn lot kocht. Het ging slecht bij Iberia en ik werd ontslagen. Zonder ontslagvergoeding. Het gewone volk werd eruit gegooid... maar alle bazen mochten blijven. Martinez is 53 en de kans op een nieuwe baan is niet groot... maar wie maalt daarom met een paar honderdduizend in de knie? Maria Luisa is de eigenares van de kiosk die 80 gewinnende loten verkocht, verdeeld over 800 deelloten. Hous calcula unos 80 billetes que pueden ser que son 800 décimos, 800 y algo por 400.000 mil cada uno. Entonces es que no he hecho cálculos, no he tenido tiempo. Stel je voor, zegt ze, een tiende lot van de hoofdprijs en dat 800 keer. en elk lot is ongeveer 400.000 euro waard. Een dolgelukkige vrouw gaat van het geld een huis kopen. en En vertelt ze, ik ga met het geld ook mijn werkeloze kinderen helpen. De winnaars zijn uitgelaten. Ze dansen en zingen van blijdschap, zoals vier vrouwen in een plaatsje in Baskeerland. Ze zingen 79712 het getal dat goed is voor de tweede prijs. Voor de bijdragen van onze buitenlandredactie. En dan naar onze sportredactie. De toekomst van Sanne Wevers, een van de beste turnsters van Nederland... is onzeker geworden nu haar vader en trainer Vincent Wevers... is ontslagen bij turnvereniging Bozanton uit Almelo. Hij gaat aan de slag bij de KNGU, de Turnbond. Sanne Wevers was wel op de hoogte dat het tussen de club en haar vader... niet meer goed ging, maar vindt niet dat hij moest worden ontslagen...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 Sanne Wevers was dat in gesprek met Edwin Cornelissen. Het is kwart voor zeven geweest. En voor de mensen onder ons, de gewoontedieren, zal ik maar zeggen. Die denken, hé, hey, waar blijft die verkeersinformatie? Nou, dan kunt u ook iets uit afleiden. Namelijk dat er geen keer verkeersinformatie is op dit moment. Doen we alleen als er iets te melden is. Ja, je zult maar melkveehouder zijn. Nu is er veel geld te verdienen, want de melkprijs is hoog. Bijna 50 cent per liter. En aangezien in 2015 ook het melkquotum verdwijnt... zijn veel boeren al bezig met uitbreiding van het bedrijf. even Jeroen Schutijzer, ging op bezoek... in de stal van Hans Hettinga, in het Friese Heidenskip. Is dat de verwarming? Er zit een waterbron, die pompt water uit de grond. Daar drinken de koeien van. En die compressor zorgt dat het water de leidingen ingepompt wordt. God, is die koeien die veranderen water in melk. Dat is toch wat, hè? Dat is knap, hè, voor zo'n koe. En daar hebben ze alleen maar een beetje gras voor nodig en wat snijmais. Hans Hettinga. We hebben op dit bedrijf 180 koeien. En u beleeft gouden tijden, hè? Wij hebben het er goed mee op het ogenblik, ja. Per liter krijgt u 45 cent? Bijna 50 op het ogenblik. Lieve hemel, wat doe ik dan nog, hè, achter mijn bureau? Ja, maar kijk, het is ook wel eens anders geweest. Dat gaat wat op en neer, maar op het ogenblik, we zijn er hartstikke blij mee. Maar we hebben ook andere tijden gekend, dus je moet ook wel eens wat inhalen. We besteden er veel tijd en zorg aan, vinden we zelf. Ik denk dat we ook een paar uur meer werken dan nu achter het bureau. Ja, en eens in de drie dagen komt hier een grote vrachtwagen. En bij ons halen ze op het ogenblik ongeveer 14.000, 14.500 liter op in drie dagen. Pff, en dat gaat? Dat gaat naar de kaasfabriek van Friesland Campina hier in Workem. Hier verderop. Ja, dat is maar twee kilometer bij ons bedrijf vandaan. Zo is even naar de koeien gaan. Hebben ze het nu naar hun zin? Waar kan ik dat aan zien? Het kunt u zien aan dat ze allemaal rustig liggen in de boksen. We hebben net een nieuwe stal gebouwd. Want als een koe het niet naar de zin heeft, dan beginnen ze te loeien. En dan attenderen ze de boer erop. Want als een koe het niet naar de zin heeft, geeft ze ook veel minder melk. Hoe komt het nou dat we opeens dit jaar zoveel meer produceren dan vorig jaar? Ik denk dat het komt omdat boeren er geld mee kunnen verdienen op het ogenblik. En dat ze denken, ik melk het maar gauw. En dan heb ik het melkgeld ook gebeurd. Zijn er meer koeien? Ik denk ook dat er wat meer koeien zijn. Want boeren die kijken toch al met een schuin oog naar 2015. Dan zijn ze niet meer gebonden aan het melkquotum. En er is natuurlijk een categorie boeren die vanaf dan ook wat meer willen gaan melken. Dus iedere boer weet precies hoeveel liters die op jarenbasis mag leveren bij zijn zuivelfabriek. Ja, want anders krijgt u een boete, hè? Ja, de liters die je meer levert, daar moet je superheffing over betalen. 20 cent boete per liter? Nee, 6,27 cent denk ik. Dus dat doe je niet. Daar staat koe 8825. Hoe heet die? Dat weet ik niet. Ze hebben bij ons allemaal een nummer. Ook niet sympathiek, hè? Vroeger heette die koe Grietje 973. Vindt u dat een mooie naam? Nou ja, ja. eigenlijk wel. Deze koe heette Grietje vroeger. Die koe herkent dat ook niet als we met Grietje aanspreken. Nou verdwijnt dat kwotum in 2015. Ja. Wat betekent dat voor u? Ja, dat is, daar zijn we toch blij mee. De boer wil graag dat zijn bedrijf een beetje uit kan breiden. Dat is goed voor de boer, maar dat is ook goed voor de koeien. Dat kunt u hier zien. In een nieuwe stal hebben de koeien het veel beter dan in de oude stal. Het is ook voor de boer beter dat hij zijn bedrijf een beetje kan ontwikkelen. Want dan kan hij toch nieuwe technieken toepassen. Kijk, nummer 8745, die kijkt mij aan. Ja, die, uh, die denkt, deze man is niet hier om mij te melken vanavond. Komen deze beesten nog wel buiten? Ja. Nou, ja. wanneer ja. komen ze buiten? Deze beesten gaan, uh, half juli gaan ze naar buiten tot uh, september. Dus ze komen per jaar, zes, zeven weken komen ze buiten. Is dat natuurlijk? Ja, uh, dit is ruim genoeg. Ja. De koeien, dat, maar dat zeg ik omdat, de, omdat we weten dat de koeien het hier ook goed hebben. Onze verslag volgt deze uitzending. De melk van Hans Hettinga. Straks gaat hij naar de kaasfabriek in Workham. Hey Mick, Mick Jagger, the Rolling Stones. With a kind of down-to-earth flavor. Close my i En dit hebben ze ook gemaakt, hoort ook bij het werk... Van de Rolling Stones. Anybody seen my baby? Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Lidik is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkgevers, die laten de nullijn los. De Volkskrant schrijft dat op basis van een vertrouwelijk advies... van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. De werkgevers willen maatwerk bij loonsverhogingen... en wijzen de 3 eis van vakbond FNV af. Algemene Werkgeversvereniging lijkt afstand te nemen... van het betoog van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wintjes... van een maand geleden, ook in de Volkskrant trouwens. Wintjes keerde zich tegen collectieve generieke loonsverhogingen... omdat die de exportpositie van Nederland zouden bedreigen. Nederland is in een juichstemming volgens de Telegraaf. De reden voor het gejuich is dat softwaregigant Microsoft... een reusachtig datacenter neerzet bij Middenmeer. Daardoor zal Nederland nog meer een toplocatie worden... voor grote internationale bedrijven om een datacenter te bouwen. Nederland is aantrekkelijk vanwege de sterke infrastructuur... de lage vastgoedprijzen en gunstige wetgeving. Daarvoor wil ook Apple naar ons land komen om data te verwerken. Dat willen ze dan doen in de Eemshaven. Zo'n 150 tot 200 brandweerkazernes moeten sluiten in de toekomst. Dat is de vrees van de Vereniging Brandweervrijwilligers. En daarmee zijn ze nog aan de voorzichtige kant, schrijft Trouw. Commandant Posma van de veiligheidsregio Friesland noemt de bewering dat kazernes worden gesloten volstrekt uit de lucht gegrepen. Ze zouden me met hooivorken de provincie uitjagen als ik 25 posten zou opheffen. Volgens de commandant moet Friesland er juist no volgens de normen 25 bij krijgen. Ik heb geluid voor je. Nou, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Dat moesten zeven muisklikken per seconde verbeelden... want zo vaak wordt er nu geklikt op bestellen bij bol.com. NEC Next zocht uit wat er gebeurt na die klik. De spullen in het distributiecentrum liggen lukraak door elkaar. Maar toch krijg je spullen binnen op een dag. Hoe ze dat doen, dat leest u vanochtend in de krant. Het Algemeen Dagblad ziet een nieuwe trend. De koffiecorner in de supermarkt wordt steeds meer een ontmoetingsplek. Terwijl buurthuizen verdwijnen... ontdekken steeds meer mensen de supermarkt als nieuwe plek... voor een gratis bakkie en een babbeltje. De manager van een Albert Heijn-filiaal in Den Haag... ziet haar rol worden uitgebreid met de rol van maatschappelijk werkster. Klanten vragen zelfs of ik bij ze op visite wil komen, zegt ze. Het zijn vooral buurtbewoners en eenzame ouderen... die de koffietafel weten te vinden. Volgens mij krijg je tegenwoordig overal koffie. Ik ben gisteren wezen winkelen. Ik heb vier of vijf kopjes koffie gekregen. Tijdens het wachten en het passen zal ik maar zeggen. je dankjewel. Dat was het mediaoverzicht van hedenochtend. Althans, van eventjes voor zeven uur. Tegen achten en tegen negen hebben we weer een mediaoverzicht. Waar hebben het over na zeven uur? Er is een vrij bijzonder verschijnsel waargenomen in Groenland. Wetenschappers hebben ontdekt dat daar sprake is van een enorm meer zo'n 20 meter onder de sneeuwlaag, al daar. Dus onder de sneeuwkap ligt water. Hoe dat zit, hoort u alles over, hier op Radio 1. Na 7 uur, eerst gaan we het nieuws doen.